4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Aan de hand van een begraafplaats de geschiedenis van een dorp vertellen. Bob Polak deed dat voor het Noord-Hollandse bergen en dat viel niet helemaal goed. Vervolging Syrië-gangers is een illusie. Dat straks in Villa VPRO nu eerst het NLW-journaal met Mark Visser. De zware najaarstorm die vanochtend en aan het begin van de middag over Nederland trok is voorbij. Het KNMI heeft het weeralarmcode rood nu ook voor de noordelijke provincies ingetrokken. In alle provincies geldt nog wel code geel voor gevaarlijk weer, behalve voor Limburg. De windstoten zijn nu nog maximaal 80 km per uur. Op het Nederlandse spoor zijn tot zeker morgen problemen. Eerder vandaag ontstonden door de storm ernstige treinstoringen. Woordvoerder Stan Hoen van de NS. Uh, hoe is het op dit moment? Op dit moment weten we dat 25 punten in ons net behoorlijk getroffen zijn en stormschade hebben. Nou, mannen mag gewerkt, kunt u van mij aannemen, om dat zo snel mogelijk te herstellen mondjesmaat rijdt er ook wel weer een keer een, een trein. En dan heb ik het met name het gebied, Noord-Nederland en rondom Amsterdam. En we doen er echt alles aan om zo snel mogelijk weer onze treinreizigers te kunnen voorzien van treinen. Maar het zal zeker tot en met de avondspits en mogelijk misschien morgen nog uh, uh, hinder ondervinden. Merk ja, daar u... houden we wel rekening mee. U merkt u wel iets van verbetering, aangezien de storm dus weer het land uit is? Ja, zeker wel. En nogmaals, wat ik net al zei, daar waar mogelijk rijdt ook weer een trein. Ook rondom Amsterdam rijdt er af en toe een trein. Maar dat is zeker niet conform de dienstregeling... zoals die voor ogen hebben, maar we doen er alles aan om zo snel mogelijk weer treinen te kunnen rijden. Dank u wel, Stan Hoen van de NS. Tot Ook het vliegverkeer kampt met problemen door de wind. Voor sommige passagiers was het een ruige landing. Een vlucht naar Groningen Airport Ilde werd op het laatste moment afgebroken. Na Een rondje boven de wadden volgde een tweede poging. Al met al geen prettige vlucht, zegt deze passagier. Het werd Stil in het vliegtuig. Iedereen was, uh, was zwaar onder de indruk. Uh, het was ontzettend bumpy, dus uh, je, je hoorde en rook vooral ook erg veel kotsende mensen om je heen. En uh, ik heb nog nooit bij de landing zo'n ontzettend groot applaus gehoord. En dan in Drenthe, bij een appartementencomplex voor ouderen in Zuid-Laren is een steekvlam van 10 tot 15 meter hoog ontstaan... toen een kapotte gasleiding vlam vatte. Het gaslek ontstond doordat een boom omwaaide. De Drenthe brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. De 51 woningen van het complex zijn ontruimd. Volgens de hulpverleningsdienst Drenthe zijn er geen gewonden. Ook in de provincie Groningen zijn volgens de brandweer veel gaslekken ontstaan door ongewaaide bomen. Het heeft met name te maken dat de bomen die zitten op vol met blad, dus die worden ontworteld. En in hun val nemen de wortels dan de leidingen mee. En daardoor krijgen wij dus met leidingbreuken te maken waar gas doorstroomt. En dat komt naar vrij. En dat geeft in sommige situaties wel eens angstige momenten. En vanwege de storm werd in Leeuwarden de training stilgelegd... van eredivisieclub Cambuur. Het werd gewoon te lastig om verder te gaan, zegt trainer Dwight Lodewegers. Op een gegeven moment kreeg ik een, een partij water in mijn gezicht. En dat is net als iemand die een emmer water in je gezicht gooide van dichtbij. Hè? Zo, die, die wind die zich. Dus toen dachten we al van nou, het gaat wel naar het hoogtepunt toe die storm. Dus we gaan gauw ophouden. Een meisje van 17 uit Zeeland is overleden aan de gevolgen van Mazelen. Ze was niet ingeënt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het meisje overleed afgelopen weekend. Volgens Omroep Zeeland gebeurde dat in Tolen. Het is het eerste dodelijke slachtoffer van de Mazelen-epidemie die sinds mei in Nederland heerst. Spanje heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat de betrekkingen tussen beide landen verstoord kunnen raken als de berichten over Amerikaanse afluisterpraktijken juist zijn. De Amerikaanse ambassadeur in Madrid is om opheldering gevraagd naar berichten in de krant El Mundo dat de VS in een maand tijd 60 miljoen telefoontjes in Spanje heeft geregistreerd en opgeslagen. Even terug bij het weer. Komende uren neemt de wind dus steeds verder af. Het is 14 tot 16 graden. Morgen vallen eerst aan zee enkele buien en later op de dag ook in het binnenland. Het wordt dan ongeveer 13 graden. René Passet. Het is nog niet al te druk op de weg. Negen files, maar toch al 50 kilometer bijna. Dat heeft te maken met uh, de problemen bij Rotterdam... waar de botlekt nog al een tijdje dicht is. En problemen rond Amsterdam... waar nogal wat stormschade op de snelwegen is rond de hoofdstad. Zoals op de A1. Daar uh, blijft de wisselstrook dicht... omdat de matrixborden boven de weg loshangen. Dat levert 7 kilometer file op vanuit de hoofdstad naar Amersfoort bij Muiden. Er is daar één rijst ook dicht dus. De A4-Vlaardingenhoofdvliet tussen het Ketelplein en Knoppenbeen 6 kilometer. En daarna mag u aansluiten in 10 kilometer file op de A15, Rotterdam naar Europort. Tussen het Vaanplein en de Tunnel 10 kilometer. Die is al een tijdje dicht vanwege een loshangend uh, verkeersbord in de tunnel. Uh, u kunt omrijden via de brug, maar ja, dan heeft u dus wel 16 kilometer file achter de rug. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer. En ook de spoorwegen kampen vanwege de storm met grote problemen, vooral in het westen en noordoosten van het land. Daar is eigenlijk nauwelijks treinverkeer mogelijk. U hoort het ook al in het nieuws. Nee. De NS adviseert voorlopig om naar alternatieve manieren... van vervoer te zoeken. Of lekker thuis blijven zitten. Wij zijn er straks weer. Tot zo. Hier volgt geen speciale aanbieding. Inderdaad. De bananen zijn deze week bij Jumbo niet in de aanbieding. En volgende week trouwens ook niet. Bij Jumbo kost een kilo bananen namelijk altijd maar 99 cent.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 Wees er snel bij. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf nog hier op Radio 1 met zometeen ons panel Schuld en Boete. Maar eerst Cultuur. Anton de Goede, Anton welkom. Tessel. Uh, de schrijver Bob Polak schreef aan de hand van de begraafplaats. Uh, de geschiedenis of een geschiedenis van Bergen, het Noord-Hollandse Bergen, een bekend kunstenaarsdorp. Dat boek werd afgelopen week gepresenteerd. Afgelopen woensdag. Ja, werd was het gepresenteerd. Bij. En ik was daarbij. Even ja. de prachtige titel. Ik vind het zo een hele mooie titel. Hier ligt Hemelrijk. Ja. Hemelrijk verwijst naar Jan Hemelrijk die in het verzet, verzet actief was. Ja. Uh, je moet je voorstellen, afgelopen woensdag. Uh, een groot deel van cultureel bergen... bijeen in een volle kerk. In het centrum van het bergen Noord-Holland. De Ruïnekerk. Burgemeester Hetti Hafkamp op de eerste rij. Twee plaatsen naast haar. Ivo Opstelte, de minister. Sinds enige tijd ook inwoner van Bergen aan Zee. En Bob Polak... De schrijver van dit boek achter het katheder met een powerpoint-presentatie van allerlei graven op die Bergense begraafplaats: Lucebert, Charlie Thor, op Eddy Duperon, meest verse graf, Simeon ten Holt. Ja. Uh, en ook natuurlijk minder grote goden. Bob Polak is uh, sinds een paar jaar ook inwoner van Bergen... en heeft een reputatie in het opsporen... van allerlei biografisch materiaal van kunstenaars. In de nieuwe Hermans-biografie van Willem Otterspeer... zal je zien dat er veelvuldig naar hem verwezen wordt. Hij schreef een heel goed boekje over Anne Frank in Amsterdam. En hij heeft de afgelopen jaar paar jaar gewerkt aan dit boek lopend over die begraafplaats en speurend naar allerlei biografische details. Nu heeft deze Bob Polak ook een behoorlijk kant. Hij kan polemisch zijn en scheldt Kritieken schrijven. Hij kan zuigen. Hij kan zuigen. Wat hem ook wel een naam als querulant heeft opgeleverd. Maar niet iedereen in die kerk met cultureel bergen was op de hoogte van die reputatie. En burgemeester Hetty Hafkamp al helemaal niet. Ik zat vlak achter haar op rij 2 en ik zag tijdens de speech van Polak de rode vlekken in haar nek verschijnen. En na afloop eh, zelf achter het katheder klonk zij als volgt. Wat mij zelden overkomt, dames en heren, is dat ik. Vanmiddag een paar keer de neiging heb gehad, toen ik meneer Polak hoorde, om weg te lopen. En dat ik dat niet doe, Kees, dat is omdat ik door jou ben uitgenodigd om hier vanmiddag een boek in ontvangst te nemen. Nou, Anton, wat heeft hij gezegd? <laughs> ja, van waar die rode vlekken Mijn, in de nek ja. van de burgemeester? Je hoort trouwens aan het applaus, dat zei je net ook, dat zij. Een bijval. Eh, bijval. kreeg ja. uit het grootste deel van de zaal. Iedereen was eigenlijk boos op Polak. Nog even zeggen: met Kees doelden ze op Kees de Bakker. Mm -hmm. De uitgever van dit boek was eigenlijk zijn feestje. Conserve. Ook. Conserve is de uitgeverij. Ja. En dit boek verscheen bij 30 jaar onafhankelijk uitgeverschap. Alle hulde aan Kees de Bakker. Maar wat voor schandaligs had hij nou gezegd? Om te beginnen zei hij dat hij bij het samenstellen van zijn boek... gekozen had voor de methode opstelten. Opstelten, zo zei hij, is een man die op maandag minister was... in een kabinet dat werd gedoogd door de racisten van de PVV... en op dinsdag minister in een kabinet... met de socialisten van de Partij van de Arbeid. Dat is de methode opstelten. Hap, snap, daar kom je ver mee in het land. Verder ging Polak tussen het vertonen van, de dio, van die foto's uh, op van dat scherm... Ja. Uh, het hele culturele beleid van Bergen te lijf. Bergen zou veel meer kunnen doen met schrijvers en met teksten... met standbeelden. Bergen teert te veel op oude roem. Bergen wordt overgenomen door het grote geld en de miljonairs. En een belangrijke kern van Polaks betoog... en dat is eigenlijk waar het bij hem heel vaak op neerkomt... en dat zou je ook wel kunnen... Uh, weten dat is, en ook waar het over die begraafplaats ging... dat hij goed en fout nog steeds heel absoluut neemt... als het over de Tweede Wereldoorlog gaat. Zo noemde hij de vroegere burgemeester Henk van Rhenen, die daar in een graf ligt, een bloedhond... die de jodenster in bergen heeft geïntroduceerd. Jani Roland Holst, zo lezen we ook in het boek... hield er antisemitische ideeën op na. Dus Popolak, zelf een jaar of zestig denk ik die doet niet aan de grijstinten met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog... zoals we die eigenlijk inmiddels gewend zijn door Chris van der Heijden... door historici als Hans Blom. Die zeggen, ja, zo zwart-wit is het niet. Mm. Uh, zo vond hij het schandelijk, zei hij daar aan het katheler... dat er in Bergen nog steeds straatnamen verwijzen... naar collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog. Um, het is dus gewoon een politiek statement tegen ja, en de, de, de, de, land, de, de landelijke regering, het de Nederlandse regering dus, ja, en ook tegen de gemeenteraad van Bergen. Het had onmiskenbaar een vervelend kantje om het zo op de spits te drijven tijdens de presentatie van een boek. Tegelijkertijd denk je, ja, het is ook goed dat iemand zich er druk om maakt. Um, nou goed, die presentatie. De, de, de, de, ja, de burgemeester ging er helemaal voorbij. Ze zei nog één ding tot Polak. Wat bent u een zure man af en toe? Wat kunt u zuur zijn? En verder ging ze eigenlijk helemaal niet op hem in. En ook Ivo opstelte niet. En die, ze, ze, ze, deden, ze deden dus eigenlijk hem af als een nare man. En dat vind ik dan weer niet terecht. Uh, hij woont sinds twee jaar in Bergen. Hij zorgde voor, een, uh, voor het niet saaie element, zal ik maar zeggen. En hij moet gehoord worden, want... Gebruik die man nou. Hij is een historicus van een waanzinnige uh, soort. Mm -hmm. Het is een curieuze figuur. Maar hij heeft recht om er te zijn. En het is een aanwinst voor Bergen. Oké, okay. hier ligt Hemelrijk. Dat is het boek wat hij geschreven heeft. Waar we het verder helemaal niet over gehad we hebben. Alleen maar over de presentatie. Ja, het boek maar is goed, een heel ontzettend is... leuk boek. Met heel Uitgegeven veel feitjes. Bij conserve, hier Uitgeven ligt bij Conserven Hemelrijk. Hier... Schrijvers, schilders. Andere mensen die begraven liggen in Bergen. Bob Polak. Dankjewel, Anton. Graag gedaan. Schuld en boete. Met vandaag. Marian Wuske, journalist en auteur van boek over misdaad... en Marnix van der Werf, strafrechtadvocaat. Eh, welkom. Eh, Marian, je was vanmorgen bij de, het Raptus-proces. Dat is een hele grote mensenhandelzaak, Elf verdachten. Ze staan terecht voor onder meer mensensmokkel, moord, poging tot moord... afpersing, deelname aan de criminele organisatie. Denk even aan het gesprek over de Yakuza van het vorige half uur. Eh, dat is allemaal bijna verkeerd gegaan in het verleden... want in 2009 gingen die 11 vrij uit... want de zaak werd niet ontvankelijk... de officier van justitie werd niet ontvankelijk verklaard... maar het Hof in Den Bosch heeft in hoger beroep besloten... om die ontvankelijkheid toch weer te installeren... en het proces kan doorgang vinden. Wat is hier allemaal gebeurd? Er is veel gebeurd, maar het is alsof je op een spookproces bent... want van al die verdachten waar je het over hebt... is er niemand natuurlijk meer... En waarom zijn die verdachten er niet meer? Die zijn vrijgelaten door de rechtbank, omdat die vond dat het openbaar ministerie zich niet aan de regels had gehouden. En wat waren die regels? Namelijk dat de verdediging en de rechters over precies dezelfde informatie moeten beschikken. En wat had het openbaar ministerie? Tamelijk bazaal, zou je zeggen. Ja. Het is een herhaling van vorige week. Toen hadden we het over die Maastrichtse zaak, waar exact hetzelfde gebeurd is die huisjesmelkerzaak. Ja, ja. Ja, dat ja, dat, dat de... ligt helemaal op zijn gat ook. Niet. Maar wat was dan de reden om.? Dat is een trabek bazaal. Als de advocaat en de verdediging dezelfde spullen niet heeft. als de officier. En nu ineens vond het Hof. ja, nee, dat was toch wel, wel in orde. Ja, kennelijk wel. Men uh, vindt het kennelijk minder erg dan uh, de voorgaande rechters. En dit zijn hogere, rechter, hogere rechters. Dus de zaak mag doorgaan. Het had ermee te maken dat er afspraken waren gemaakt... ook met een kroongetuige. Een man die uh, een verblijfsvergunning had gekregen. En uh, kennelijk was het OM bang dat... Zodra men daar lucht van zou krijgen, zou zeggen dat het een kroongetuige was die gekokt zou zijn. Mm. Even voordat je nog even verder vertelt hoe gek het is zonder die verdachten, want die zijn natuurlijk allemaal nu gevlogen. Maar niks. Kan je dan uh, eigenlijk als, als het, het Hof zegt het, is, uh, het OM is wel ontvankelijk en uiteindelijk hebben ze wel al die informatie gegeven, dus ga toch maar door of begin opnieuw. Kan een, een verdediging daar dan niet weer tegen in beroep gaan? Um, ja, je kunt daar tegen in beroep gaan bij de Hoge Raad. Ja. Maar uh, maar kennelijk is, ik ken de zaak zelf niet hoor, maar kennelijk is nu het stadium zo dat, uh, dat de zaak inhoudelijk weer opnieuw begonnen is. Die is weer opnieuw begonnen. Maar ja. je begint al als verdediging met 2-0 achterstand. Ja, of zeker. Ik weet ook niet uh, wat er inhoudelijk nu gaat gebeuren met uh, de informatie over die kroongetuigen. Nee, daar is onderzoek naar gedaan en vervolgens is men weer verder gegaan. En ik neem aan dat het in de pleidooien straks... dat die rol van die getuigen en de rol van het OM... opnieuw ter sprake zal worden gesteld. Kijk, het, het gekke bij deze zaak was, als ik het goed begrepen heb... dat er dus een kroongetuige was inderdaad... en dat informatie daarvan wel gedeeld is met de rechtbank... maar niet met de verdediging. En dat de rechters dat vervolgens hebben ontkend... Ja, dat dan... maakte het allemaal nog even veel gekker. Dus de rechtbank was wel op de hoogte, maar de verdediging als enige niet. Nee, en, en vervolgens, toen het toch naar buiten kwam... We, we stonden de rechters ook in een onmogelijke positie. Want ik bedoel, moesten ze dat nou wel of niet delen met... Uh met de verdediging. Want als een officier een mailtje stuurt naar de rechter, en de rechter... om hem op de hoogte te brengen... van bepaalde informatie over de status van uh, mm -hmm. een getuige... ja, um, en daarbij zet van... wilt u dit vervolgens in de prullenbak gooien? Ja, wat moet je dan als rechter met die kennis? Want je hebt het toch gelezen. Dus is is het is een totaal zeg maar, ja. Ja, maar dat is iets wat we... Het um, is niet uniek... En je zei het zelf ook al, in, in veel zaken komt het. Nou, in veel, in een aantal zaken is het voorgekomen. dat er dit soort informatiestromen zijn, of vergelijkbare informatiestromen. En het OM blijft dat proberen eh, totdat het wordt toegestaan. Mm. En je ziet ook wel een, een ontwikkeling in die richting. En er, er komen natuurlijk steeds meer bedreigde getuigen en kroongetuigen. waarvan je ziet dat de wetgever vindt dat die een bijzondere positie hebben. en extra bescherming moeten hebben. En dat ook alles wat er gebeurt rondom die getuigen... dat dat geheim zou moeten blijven. En je ziet allerlei constructies ontstaan. Daar staan er al een paar van in het, in het wetboek. Uh, waarbij informatie over wat er rondom zo'n getuige is gebeurd... geheim gehouden kan worden voor de verdediging. Maar wel aan de onderzoeksrechter, aan de rechtercommissaris... wordt verstrekt. De minister is daar ook een groot voorstander van. In, in juli heeft de minister van Justitie nog een... Uh, een stuk geproduceerd uh, omtrent de aanpak van criminele organisaties... met behulp van dit soort getuigen... met behulp van burgerinfiltranten En daar zie je ook dat de minister de mogelijkheden... om uh, informatie achter te houden voor de verdediging... maar wel via de rechtercommissaris en de rechtbank te verstrekken... wil versterken. Hm. Als je dit soort dingen voorlegt aan uh, de leiding van het OM... we hebben dat in het verleden wel eens uh, gedaan... dan krijg je eigenlijk altijd het verhaal te horen... ja, je moet dus weten hoeveel zaken er zijn... en hoe, hoe weinig het misgaat... Uh, maar ik, wij kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken... dat bij die grote zaken, waar, zeker waar kroongetuigen een rol spelen... er altijd iets is met het OM. Uh, is dat nou een trend, vind jij, of, of Marnix? Of zeg je, het zijn inderdaad incidenten? Beide. Het zijn incidenten in een trend. Want het gaat om, om een klein gedeelte van de zaken. De bulk van de zaken gaat natuurlijk over fietsendieven, uh, ja. vernielingen... Uh, je ophouden op een plek waar je niet mag zitten. En uh, dit soort zaken zijn de zaken waarin het OM op het scherpst van de snede opereert. En maar probeert om de grenzen van de regels op te zoeken. Precies, nou die trend die jij uh, uh, schetst, Marjan, die is eigenlijk heel eng. Want dan gebeurt wat Ger eigenlijk net al zei. Dan, dat, dan is de basis van, je, van, van de manier waarop we hier rechts spreken... waarop een proces gaat is weg, omdat beide partijen niet over gelijke informatie beschikken. Dat is toch een soort basisregel? Het lijkt een basisregel, maar aan die basisregel wordt op alle terreinen natuurlijk getornd. Neem bijvoorbeeld uh, het extra toezicht wat men wil hebben op uh, de advocaten. Ik bedoel, waarom zou je advocaten niet uh, vertrouwen? Ik bedoel, ze worden tot orde geroepen ja. door hun dekens. Hun toezicht is verscherpt. Er zijn extra regels bijgekomen. gekomen. Uh, het, het blijft uh, doorgaan. Mm -hmm. Ik bedoel, de verdachte is altijd in de minderheid op dit ja. moment. Laten we het hebben over uh, Syrië-gangers. Uh, er komen er steeds meer. Is de... Is de gedachten. Dat er steeds meer jonge lui zijn die naar Syrië gaan om daar te vechten voor de goede zaak. En nu is daar toch het OM is toch van mening, ja we moeten daar toch wat aan doen, we willen ze toch uh, strafbaar stellen en dat soort dingen. Maar dan stuiten ze op uh, bewijs. Hoe moet je nou in Jezus' naam bewijzen dat iemand naar Syrië gaat met de bedoeling om de uiteindelijk strafbare feiten uit te gaan halen. Uh, er stond een uh, goed stuk in, uh, ik meen in trouw was het, uh, van het weekend. Waarbij de onmogelijkheden eigenlijk nog eens uiteengezet werden. Uh, maar ik hoe zie jij dat? Ja. Nou, Dat is bijzonder ingewikkeld. Er zijn, uh, vorige week zijn er een paar uh, jongens veroordeeld... Uh, die wilden naar Syrië gaan, die waren nog niet eens weg. Mm -hmm. uh, voor, uh, die, die bereiden een reis voor naar Syrië om daar te gaan vechten. Die zijn veroordeeld voor voorbereiding tot moord. Nou, dat, dat is al kwestieus en ik vraag me af of dat tot aan de Hoge Raad in stand blijft. En als je dan uiteindelijk moet gaan beoordelen wat ze daar hebben gedaan... dan stuit je op nog veel meer problemen. Het is bijvoorbeeld verboden om dienst te nemen... bij een vijandelijke krijgsmacht. Nou, Dan kun je je direct af, afvragen... hebben zij dienst genomen bij een krijgsmacht... of zijn ze op incidentele basis daarvoor het goede doel gaan strijden. En wat doe je uh, als wie? zij zeggen... we zijn er alleen maar mensen gaan helpen? Exact. Wat doe je dan? En wie is vijandelijk? Wie is niet vijandelijk? Het zijn allemaal vragen en in dat soort procedures... zijn ontzettend veel vragen die bijna niet op afstand te beantwoorden zijn. Nee. Marian Husker, waarom, uh, wat beweegt het OM om zich in zo'n... Ja, voor een leek zelfs als je zo'n stuk leest... bijna onmogelijke zaak zich te gaan mengen? Hebben ze niks beters te doen? Nou ja, ik denk dat men paal en perk wil stellen. Dat men uh, regels wil her, uh, duidelijk maken... Gewoon omdat uh, deze mensen toch beschouwd worden als een, voor, als een soort van terroristen. En als je ze dan niet als terroristen kan pakken, dan doe je het maar op deze manier. In het verleden had men de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat heeft men eigenlijk nu nog steeds. Maar, uh, en men kon zaken niet bewijzen. En dan ging men ook voorbereidende handelingen ook strafbaar maken. Mm -hmm. Dus dat je van plan was om misschien drugs te gaan stelen. Terwijl je dat misschien helemaal nog niet was. Maar goed, we hebben dus nu één keer al, dat is vorige week geweest, deze veroordeling. Gehad, daar was men verbaasd over, maar dat, dat is gelukt. Dan heb je, een, een, een, heb je in elk geval een casus. Wat we nog niet hebben gehad, is de terugkerende jihadisten. Wat je net ook al zei, dat is zo mogelijk nog moeilijker te bewijzen. Uh, zelfs werd er gezegd, als er veel materiaal zou zijn... van iemand die daar loopt, dat je die een van die jongens daar ziet lopen met een geweer... zelfs dan nog kan dat niet als keihard bewijsmateriaal worden gegeven... dat hij daar daadwerkelijk aan de strijd heeft deelgenomen. Dat begreep ik niet helemaal. Ja, omdat nou, je niet ziet schieten misschien. Hij nou ja, kan ook je, gewoon eh, daarmee staan. Wat je, wat je ziet is dat je iemand ziet lopen met een geweer. Ja, ja. Eh, en dat, daar kunnen tachtig uh, verklaringen achter zitten. Het kan zijn dat hij op weg is om iemand dood te schieten. Of om een konvooi aan te vallen. Maar dat kan ook zijn omdat hij een geweer heeft gevonden. En dat uh, wil verstoppen. Ja. Of, en je kunt natuurlijk allerlei redenen uh, daar zoeken. En als het alleen maar bij een filmpje blijft. Is het heel moeilijk om daar of het iets aan te ontlemen. Overtreden van een vuurwapenwet. Dat is in die situatie een beetje lachwekkend natuurlijk. Ja, maar dat is niet maar onze het is, vuurwapen. Het is de Syrische vuurwapen. Ja. Ja. Maar dan ja. nog, kijk, oké. Okay, dus uh, het ligt juridisch ongelooflijk moeilijk om die teruggekeerde ja. jongens en meisjes, zijn er tegenwoordig ook bij. Uh, om, om, om die aan te pakken. Maar dan, zegt Josias van Aartsen, de burgemeester van Den Haag, volkomen terecht. Wat moet je dan? Het enige wat je. Want dat er iets met die mensen is gebeurd, is duidelijk. Dan moet je ze maar out of the blue een beetje in de gaten houden en een beetje observeren. Wat kan je met die mensen waarvan je weet... dat dat misschien wel mentale bommetjes zijn... of heel erg posttraumatische stress hebben, weet je veel. Maar juridisch kan je niks met ze. Wat moet je dan? Ja, gewoon inderdaad, wat ze in het verleden ook gedaan hebben, in de gaten houden. En zelfs als je ze in de gaten houdt, zoals met Mohamed Bouzeri... dan weet je nog niet of ze niet opnieuw... Uh, en Samia. Ja, ja en Samia, van, uh, dat men opnieuw uh, plannen smeet. En ja, waarom zijn deze jongens enger en ernstiger dan andere potentiële bommen, hm. tijdbommetjes van jongens die totaal in de war zijn. Maar als het nou echt heel moeizaam blijkt hè, om überhaupt iets te gaan doen... Want van de, de, de, dat ene geval, uh, ik neem aan dat Marnix daar net op doelde... die was zo onverstandig om op het internet te melden... dat hij uh, op zoek was naar explosieven en dat hij naar Syrië ging. Nou ja, dat is eigenlijk uitdagen om uh, uh, uh, pak mij op en veroordeel mij... en dat is allemaal niet gelukt. Dus hoe lang moet het duren voordat het OM zegt... weet je wat, we laten deze zaak gewoon helemaal zitten... we doen net alsof het niet, er niet is. Ik denk niet dat ze dat kunnen doen. Nee, maar niks. Het, het, het blijft, het Priorite prioriteren. Blijft, er lopen natuurlijk niet alleen maar dit soort... Dit soort um, uh, terroristen of potentiële terroristen. Dat is nu een groep die erg in de belangstelling staat. Nee. Maar er zijn ook heel veel gewone potentiële... wetsovertreders, criminelen... die rondlopen in Nederland... waarvan de politie denkt... van jij gaat binnenkort waarschijnlijk wel iets doen... maar die niks gedaan hebben... waar je, waar je niks mee kunt. Nee. En, en dat... Ja. Ja, dat komt nu toevallig in beeld met die Syrië-gangers... Ja. maar er zijn er nog veel meer. En dat ja. hoort ook bij het ja. werk van de politie... om die mensen in de gaten te houden. Marian, okay. iets anders waar we misschien wel iets mee kunnen. Er is een debat vandaag aan de gang en dat gaat over het belastingplan. En dat gaat dan ook over belasting belastingfraudeurs en dat soort zaken. En nu wil mevrouw Neperis van de VVD... die wil dat mensen die uh, helpen om iemand belastingfraude te, te plegen... Uh, dat die ook strafbaar zijn. Toen dacht ik, hallo... Dat is gewoon uh, medeplichtigheid. Dat is toch altijd strafbaar? Uh, dat dat in zich nog verworven moet worden in het belastingrecht? Ja, het lijkt mij ook. Maar ik ben dan ook verbaasd over de discussie. Want en, uh, dat zijn zogenaamde ook facilitators. Als je kijkt naar bijvoorbeeld witwassen... Uh, zijn facilitators ook strafbaar. Ja, dat zijn die mensen die gelegenheid geven. Gelegenheid geven. uur is. Ja. Gelegenheid geven is ja. altijd strafbaar ja. geweest. Ja, <laughs> ja. en, en ja. ik bedoel, en zelfs als je zou meeprofiteren... want dat doen ze dan ja. in wezen... want ze verdienen er ook nog extra geld aan... dan kan, kan je gewoon uh, twee jaar uh, extra straf ja. uh, krijgen in de toekomst. Maar ik snap je die discussie wel, dat, dat die nodig is? Nou, de discussie in de media loopt is een beetje, een beetje troebel. Ja, maar in de Kamer dat zal ook wel ja. voor de Kamer gelden, want dat is wel vaker een ja. beetje troebel. Dat geven ja, het <lacht> we toch gaan, Zeker he? voor een jurist. <lacht> uh, maar uh, kijk, in het strafrecht is het natuurlijk zoals Marian zegt... Uh, als je, als je meehelpt of je doet het samen, dan ben je ook strafbaar. Ben je ook ja. verantwoordelijk, moet je ook uh, betalen, achteraf mm. terugbetalen. In het belastingrecht ligt dat een slagje anders... omdat in beginsel de aangever fraudeert... En daar is het niet zo geregeld als in het strafrecht... dat mensen die daarbij behulpzaam zijn... dat die automatisch meegeveegd worden... en ook boetes krijgen en terug, en terug moeten betalen. Oh. En die discussies die lopen nu een beetje door elkaar... waardoor het erg verwarrend wordt. Maar dan is het zo dus eigenlijk dat ze gaan zeggen... dan wordt het bijna een soort echte strafrechtelijk onderzoek. We krijgen hier een aangifte, daar klopt niks van. Maar laten we eens even gaan kijken wie bij hem in de buurt nog meegeholpen heeft. Want hoe meer mensen, hoe zekerder je weet dat je je centen terugkrijgt. Dat zal dat ongetwijfeld het een belangrijke gedachte zijn. Goh, ik zo had ik het nog helemaal niet begrepen. Wat een inzicht. Ja, nee. maar daar moet wel de wet voor veranderd worden dus dan, mag ik aannemen. Ja, dat zal ook wel gebeuren. Hmm. Dat moet dan in het belastingrecht of in het strafrecht eigenlijk? Nee, in het strafrecht is het allemaal geen probleem. Kijk, als je een verdenking hebt, uh, als wij samen een belastingbiljet invullen... Of, uh, of, of ik weet uh, dat jij dat met opzet verkeerd doet en ik serveer de koffie erbij... en ik uh, plak de postzegel op de envelop en doe het in, in de brievenbus... kun je gewoon allebei vervolgd worden, allebei veroordeeld... en moet je ook allebei terugbetalen. Ja. Hey, hoe is het overigens uh, met het kort geding wat jullie aangespannen hebben... tegen de journalist uh, van de Heuvel? Oh, dat was vorige week en uh, dat uh, hebben we op de verslag even van de telegraaf. Mis dat even van de ja. telegraaf. Moeke, moeke bijzigen, ja, dat hebben we op de zitting afgekaart en hij zal de, de vier termen die wij uh, vonden dat hij niet meer mocht gebruiken niet meer gebruiken. Want hij heeft jullie uh, uitgemaakt voor een maffia maatje. Maffia maatje maffia advocaat onder ja. dat soort dingen en dat was, dat was zonder uh, feitelijke onderbouwing. Dat, dat was meer uit een soort uh, soort emotie dat hij dat riep dan dat er iets van waar was. Dus hier dus meest zijn uit de wereld, denk ik? We zijn naar mij uitgekomen. Heb je nog een goed gesprek gehad over waar alles een en ander vandaan kwam? Nou, over de inhoud van gesprekken In met, met meneer Van der Heuvel zeg ik even niks. Maar uh, okay. dat gaat de komende tijd gewoon weer zoals het zou moeten. Oké, okay, dankjewel. Maar niks van de werf voor u als laatste. Hartelijk bedankt. En Marjan Husken ook bedankt. Zometeen, wij zijn er morgen natuurlijk weer. Maar zometeen krijgt u na het, journaal, het Radio 1-journaal met Lucella Carasso... Goedemiddag. Waai en nog eens waai, <laughs> Waai en nog eens waai, ja. Veel over <coughs> de stormschade... We zullen de mensen ook op de hoogte houden over de toestand op het spoor mm. en op de weg. En daarnaast de boosheid in Spanje. Want ook de Spanjaarden hebben niet kunnen bellen zonder dat de Amerikanen dat wisten. Goed, ook woedend daar. Ook daar de ambassadeur op het matje geroepen. Ook hè? daar, ja. ja. Oké, okay, zometeen na het NOS Journaal. Dit is Radio 1 met Mark Visser.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 Op het Nederlandse spoor zijn tot zeker morgen problemen. Eerder vandaag ontstonden door de storm ernstige treinstoringen. In het westen en noordwesten zijn de problemen het grootst. Op 25 trajecten is de schade zo groot... dat er geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk is. Volgens NS is de schade enorm. Er zijn onder meer bovenleidingen gebroken en bomen op het spoor gevallen. Door een omgevallen boom is bij een appartementencomplex voor de ouderen in Zuid-Laren. In Drenthe is een steekvlam van 10 tot 15 meter hoog ontstaan door een gaslek. Dat ontstond doordat een boom omwaaide. Wortels de gasleiding kapot. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle. De 51 woningen van het appartementencomplex zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. En de zware storm heeft ook in Groot-Brittannië tot grote schade geleid. 580.000 gezinnen kwamen zonder elektriciteit te zitten. En vooral in het zuidoosten. Drie mensen kwamen om het leven. Enkele belangrijke snelwegen werden afgesloten. En bijna al het treinverkeer naar Londen en in het zuidoosten van het land werd stilgelegd. Daardoor konden miljoenen mensen niet naar hun werk. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft in Madrid gepleit voor het aanscherpen van de begrotingsregels. Hij zei dat landen alleen nog van de 3%-norm af mogen wijken als er structurele hervormingen worden doorgevoerd. Volgens Dijsselbloem is er voor landen nu te veel ruimte om tijdelijk een begrotingstekort boven 3% te hebben.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 En niet overbodig verkeersinformatie. René Passet. Ja, het is niet zo chaos als vanochtend, maar toch 14 files. Alles bij elkaar 50 kilometer. Vooral rond Amsterdam en Rotterdam staan een paar lange files. Dat uh, heeft vooral te maken met de gevolgen van de storm, hoewel er bij Rotterdam wat anders speelde. rond Utrecht staan helemaal geen files. Ook een lichtpuntje. Maar goed, de A1 dus. Amsterdam-Amersfoort. Daar hangen de matrixborden boven de spitstrook los, of eigenlijk boven de wisselstrook. Het gevolg is 7 kilometer file, want die strook houden ze maar even gesloten. Ze zijn wat bomen aan het rooien langs de A2 Amsterdam-Utrecht. En dat levert file op tussen het Amstel en knopend Hodendrecht. Drie kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan Rotterdam. Daar waren flinke problemen bij de Botleg tunnel. Die was namelijk dicht. Hij is zojuist weer geopend. Maar ja, het staat helemaal vast op de ring van Rotterdam. Op de A4 begint de ellende al, Van Vlaardingen naar Hoofdvliet Voor het Benelux. Zes kilometer. En daarna mag u aansluiten in de file op de A15 naar Europort. Nog eens negen kilometer. Tussen Rotterdam, IJsselmonde en het Benelux. De N31 is is dicht vanwege stormschade van Leeuwarden naar Drachten. De afsluiting is tussen Rottenvallen en Drachten. En ook de dijk Enkhuizen-Lelistad is nog steeds dicht, omdat er tak op de weg liggen. Dan het treinverkeer, dat hoorde je ook al het nieuws. Dat is flink ontregeld. Vooral in het westen en noordoosten van het land rijden nauwelijks treinen. De NS adviseert om naar alternatieve manieren van vervoer te zoeken. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur.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 Goedemiddag. De storm is overgetrokken hier in Nederland. Uiteraard de nasleep daarvan in dit Radio 1-journaal. Veel takken, bomen en dakpannen. We kijken ook hoe het in andere landen is gegaan vandaag met de storm... en hoe het daar nu gaat. En qua politiek eh, straks minister Dijsselbloem vanuit Spanje... over zijn voorstel die Europese regels voor het begrotingstekort wat aan te passen. Maar laten we eerst kijken hoe het nu op het spoor is... waar een behoorlijke ravage is ontstaan door de storm. Uh, woordvoerder Stan Hoen van de NS. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de stand van zaken? Waar rijdt het? En vooral, waar rijdt het nog niet? Nou, het is in ieder geval nog steeds het gebied rondom Amsterdam... en het uh, gebied ten noorden van Zwolle, waar er echt nog forse problemen zijn... Wat we zien is dat er wel mondjesmaat hier en daar een traject terugkomt. En daar waar het maar enigszins kan, proberen we ook zo snel mogelijk de trein niet weer op te starten. Moeten we echt vanuit gaan dat die problemen nog wel deze avond zullen aanhouden. Ja, en dat komt dan door takken, bomen op het spoor, maar ook door bovenleidingen die uh, geknapt zijn. Precies. We zien nu, we hebben 25 punten waar we weten dat of bovenleiding kapot is, of dat zelfs twee treinen tegen bomen aan hebben gereden, of bomen op het spoor liggen. Nou, gewoon stormschade dus. En al die plaatsen zullen toch Echt opgeruimd moeten zijn en de gevolgen daarvan voorbij moeten zijn. willen we daar wel op een veilige manier treinen kunnen rijden. En daar wordt nu met man en macht aan gewerkt. Ja, want hoe had de NS zich daarop op voorbereid? Stonden daar al teams voor klaar? Uh, ja go had teams klaarstaan. Uh, dat is inderdaad ook erg goed. Want het blijkt ook dat we heel snel in staat zijn om nu in dat boom te kunnen wegzagen. En dat soort zaken meer. Uh, daar stonden uh, hulplocomotieven klaar. En dat soort zaken meer. Dus daar was wel op voorbereid. Alleen de storm van deze omvang is natuurlijk even iets anders... dan een verstoring die je heel snel uh, achter de knopen hebt. Ja, u, u had niet verwacht dat het op zoveel plekken mis zou gaan. Nee, dat komt natuurlijk gaan. niet alleen voor ons. Nee. Ik bedoel, dit de, de, de hele, de, de, de, de, hele stuk van Europa... ik weet niet of u de Engelse situatie heeft gezien... dan laat ik er vanochtend... Ook al 40 lijnen uit. Uh, het was gewoon een zware storm. Zeg, en dan zijn er natuurlijk nu mensen die het liefst wel van A naar B gaan... maar niet met de trein kunnen. Uh, is, is er een alternatief? Uh, hoe bedoelt u? eerst er een alternatief bus? Nou, precies, u? zet ja. de NS bussen in. Ja, ja, zeker. Daar rijden bussen op de trajecten waar geen treinverkeer mogelijk is. Daar waar mogelijk rijden er bussen. Aan andere kant is het natuurlijk ook waar de omvang van treinen die wij daar rijden gaat over tienduizenden mensen. Ja, die capaciteit kun je natuurlijk nooit van zijn leven bieden in, uh, in alternatief busvervoer. Dus we doen wat we kunnen, maar we hopen zo snel mogelijk er ook weer treintraject aan toe te en, kunnen voeren. En, en, en uh, waar verwacht u dat de problemen het langst zullen aanhouden? Ik waar moeten de mensen idee. rekening mee moeten dat houden? is echt afhankelijk van de herstelwerkzaamheden waar de Collega's van Program met mannenmacht gaan werken. Daar waar het maar mogelijk is, gaan we weer treinen rijden. Stan Hoen van de NS, dank voor dit moment. Wellicht tot uh, later deze uitzending. Tot u dank u niet. wel. Nou, zoals je al zei, een storm van een gigantische omvang in het hele land is schade. Niet alleen bij het spoor. Um, ook in Amsterdam is veel schade. Colette van Nune zag daar bijvoorbeeld hoe een dak gerepareerd werd. Op de weg hier naartoe zag ik al van alles. Uh, mensen die op tram stonden te wachten, die niet reden omdat de bovenleiding beschadigd was. En, uh, ik zag glasbedrijven en dakdekkers inderdaad. En ook uw dak is, ja, hoe ver kapot? Uh, nou, de dakgoten die zijn er afgewaaid. Er mm is -hmm. dus een plank van de zijkant van de muur losgegaan. En de dakgoten is over het dak heen op straat gewaaid op een auto die voor de deur stond. Dus we komen nu een zeiltje leggen. Daar ben ik wel heel blij mee, want uh, volgens mij gaat het straks nog regenen. Zo, ja, Hoe gaat het? Ja, je ziet het, ellende voor mensen, ja. hier, daar ligt alles eruit, daar ligt alles eruit, hier in de voorkant ligt alles eruit. Dus, uh, dus voor ons staat werk nu. Ik ben nu een beetje de boel aan het, uh, aan het redden. Hè. En uh, want dit is de dakbedekking die helemaal is weggewaaid. Dus ja, dat moet ik ook laten liggen. Want dan hebben ze tot het benedenhuis hebben ze problemen. Nou, ik waai nog steeds meer van het dak. Behoorlijk, ja, zeker weten. Terwijl ze toch zeggen dat de ergens nu voorbij is. Dat het af zou nemen, inderdaad, ja. Nee, het is nog steeds boos en uh, ja, en we hopen naar de volgende straks weer. Hè? Hoeveel klussen hebben jullie vandaag? Nou, Ik heb er vandaag zeker tien gehad. Waar ik noodvoorzieningen heb moeten plaatsen. Ja. En dan heb je nog de mensen die nog thuis komen straks. Die, uh, die komen te thuis en die merken dus dat hun dak kapot is. Dus die komen ook nog. Dat is dan weer vanmorgen. En dan heb je nog de mensen die het helemaal niet ontdekt hebben. Ja. Even He? ja. op de hoek staan. Want alles waait weg inderdaad. Terwijl jouw collega verder probeert te gaan. Ja. Oh. Zo. Als begin de al. Is het een mooie dag voor jullie? Of, uh... Ach, kijk, het is bij ons een hol stilstaan. Ja. Als het straks vriest en uh, het sneeuwt, dan zitten we te kaarten met z'n allen. Ja. En nou is het inderdaad uh, ja, wel geld verdienen. Dat is een ding wat zeker is. Hoe lang is het geleden dat je zo'n grote storm had? Nou, het was volgens mij in 87. Dat dacht ik uit mijn hoofd te weten. Dat was verschrikkelijk. Het was nog tien keer eerder dan dit. Ja, dat ja, ja, ja, was geweldig. Ja. Ja, da toen reden we echt met een vrachtwagen vol met pannen. Die konden we zo uitdelen. Willem van Zalingen van de Amsterdamse dakdekkerscombinatie. Uh, geen kaartje leggen vandaag, maar geld verdienen. Gerrit Hiemstra is hier. Uh, Gerrit, we, we hoorden deze man net zeggen... in 87 was het tien keer erger. Heeft u daar gelijk in? Hoe, hoe gaat deze storm uh, de boeken in? Nou, eigenlijk uh, kijk... Het, uh... De, wij vergelijken het vooral met de storm van 1990. Ik denk dat die storm qua kracht, qua nou ja, windstoten en windkracht... vergelijkbaar is met die van vandaag. De vraag is of die van vandaag nog net iets sterker is geweest. Zou kunnen, maar dat is aan het KNMI om dat te bepalen... Um, en ja, ik denk dat die gewoon vergelijkbaar is met die van 1990. Het is een, uh, in ieder geval een zware storm. Een windkracht 10 hebben we gehad. Het zit op het randje van een zeer zware storm. Een windkracht 11. Um, maar ook dat, daar geldt voor dat dat eigenlijk nog eventjes goed nagerekend moet worden. Uh, voordat dat definitief kan worden vastgesteld. Maar en hoe reken je dat eigenlijk na? Nou, kijk, want die wind die is al weg. Ja, maar dat wordt natuurlijk gemeten op, uh, op weerstations. En die stormen die zijn nooit echt vergelijkbaar. Want soms heb je alleen op de wadden bijvoorbeeld een winkel 10 en in de rest van het land niet. Uh, ook wel eens andersom, dat je bijvoorbeeld in uh, Zeeland een winkel 10 hebt en op de wadden niet. Of nou ja, goed, alle mogelijkheden zijn wat dat betreft, uh, uh, ja, zijn mogelijk. Dus het is heel lastig om die uh, stormen met elkaar te vergelijken. Je kunt natuurlijk ook kijken naar hoeveelheid schade die er is opgetreden. Dus, maar goed, het KNMI heeft daar een bepaalde rekenmethode voor... om nou ja, een, goede, een goede ranking, een goede ranglijst vast te stellen. Kan je wel al zeggen waar het het zwaarst is geweest vandaag? Ja, dat kun je wel zeggen. Want als je kijkt naar waar de zwaarste windstoten zijn voorgekomen... dan is dat verreweg het noorden van het land. De noordelijke provincies, inclusief het noorden van Noord-Holland. Daar zijn echt de zwaarste windstoten geweest. En ik denk ook dat daar de meeste schade is. Veel aandacht gaat natuurlijk altijd uit naar het westen van het land. Ook in dit geval, daar wonen ook veel mensen. Er staan ook veel huizen, dus dan heb je natuurlijk al snel... dat daar veel aandacht naar uitgaat. Maar in het noorden van het land, ik denk dat daar pas... Later vanavond zal blijken uh, hoe grote schade daar echt is. Daar zijn echt heel veel bomen omgevallen. Uh, zelfs daken van huizen geblazen. In Groningen heb ik dat uh, gehoord. Maar ook op de Waddeneilanden is uh, toch wel grote schade ontstaan. En dat is ook niet zo gek. Want de hoogste windsnelheden, de, hoogste, de zwaarste windstoten... meer dan 150 km per uur... Ja, die kwamen ook op, uh, op de Wadden voor. Flieland ja, vooral hè, geloof ik was er ook ja, daar ook sprake van dan... een orkaan was dat op een gegeven moment het bericht of mag ja, je het niet zo noemen nou nee eigenlijk niet um, uh, kijk we zijn natuurlijk afhankelijk van de plaatsen waar weerstations staan het kan best zijn dat ergens ertussenin het nog wel harder heeft gewaaid maar ja omdat er geen weerstations staat weet je het niet dus daar moeten we ons een beetje op, uh, op richten. Um, en ja, ook als je dat wilt vergelijken met voorgaande jaren... dan moet je natuurlijk ook dezelfde plaatsen daarbij ja, betrekken. Ja, begrijp ik. Dus zo, uh, zo gaat dat. Voor een groot deel van het land gold code rood. Er wordt altijd veel geëmmerd over code. Of dat nou wel of ja. niet goed is. Was, vond jij code rood voor deze storm terecht? Ja, volstrekt terecht. Uh, zowel uh, op dit moment, hè, want we redeneren nu achteraf... maar ook vooraf, dus op het moment dat vanochtend... dat uh, code rood werd uitgegeven. Uh, volstrekt terecht, want dit zijn gewoon echt gevaarlijke weersituaties... waarbij de impact uh, gewoon groot kan zijn. Hè, met het nadruk op kan. Want het, het is iets wat niet altijd gebeurt. Uh, maar uh, dit soort weersituaties, daar kan gewoon heel veel schade bij ontstaan. Als je dat zelf niet meemaakt... dan zijn er veel mensen die zeggen nou van... nou. Uh, wat een overdreven ik heb niks gedoel. meegemaakt, ja. dus het, uh, wat een overdreven gedoe inderdaad. Je weet ook van tevoren, dit soort waarschuwingen zijn ook echt uh, um, uh, bedoeld voor de extreme situaties. En 99,9% van de mensen zullen dat niet meemaken. Maar het gaat juist om die 0,1% van de mensen die het wel meemaakt. Dus als die 99,9% redeneert van ja, ik heb niks meegemaakt, dus het was volgens mij onzin. Dan wil het nog niet zeggen dat het ook werkelijk uh, een waarschuwing uh, nou ja, flauwkul was. was. Uh, want het gaat juist om de extreme situaties die daarbij kunnen op, uh, optreden. En heeft Duitsland nu met de storm te maken? Want hier is hij weggetrokken in Nederland. Ja. Uh, is, is hij dan nu daar net zo krachtig als hier? Ja, misschien zelfs nog wel iets krachtiger. Uh, omdat uh, de storm daar, uh, laten we zeggen, Noord-Duitsland... zit iets dichter bij het centrum van, uh, van de storm... Uh, dus ik denk dat daar de, de, de consequenties vergelijkbaar zijn uh, als bij ons. Dat geldt eigenlijk voor, voor noord duitsland maar ook voor uh, het zuiden van Denemarken. En dan de komende dagen. Wat krijgen we dan voor weer? Nou, een heel stuk rustiger. Uh, morgen kunnen we denk ik maximale windkracht 7 halen. Op het IJsselmeer of, of op de Wadden of zo. Maar het is echt een heel stuk rustiger de zon schijnt af en, toe, af en toe een bui. Dus wat dat betreft gaan we weer over tot de orde van de dag. En nog wel oppassen voor takken of is dat gevaar geweken? Nou, dat is zeker in bossen, is dat nog zeker wel een, een belangrijk punt. Want je hebt natuurlijk bomen die net niet omgevallen zijn. Of takken die net niet afgebroken zijn. Ja, als je nog een setje krijgt en je loopt er toevallig onder. Dan is dat nog steeds wel een serieus, een serieus gevaar. Gerrit, dankjewel Gerrit Hiemstra. Uh, je, je vestigde de aandacht al op het noorden van het land. Later deze uitzending na vijven. Uh, Jeroen de Jager vanuit het Noorden. We nou, gaan nu horen hoe het op de weg is. René Passet, uh, we hoorden net op het spoor is het niet best. Uh, hoe is het nu op de weg? Nou, op de weg is het uh, wat betreft de normale avondspits uh, redelijk. Met 20 files nu, 85 kilometer. Maar er zijn twee plekken waar het op wat minder gaat. En dat is vooral rond Amsterdam en rond Rotterdam. Op de A1 vanuit de hoofdstad naar Amersfoort. Daar blijft de wisselstrook dicht. Omdat de matrixbord op scherp hangen sinds die storm. Er zat 5 kilometer file achter. Er zijn wat bomen aan het rooien bij Knoop het Holendrecht op de A2 Amsterdam Utrecht. Dus ook daar vertraging. En bij Rotterdam staat het behoorlijk vast op de ringweg... omdat de Botlektunnel een tijdje dicht is geweest. Er waren daar wat technische problemen in de tunnel. Die tunnel is wel weer open, maar het leed is eigenlijk al geschiet. Er zaten op de A4 vanuit Vlaardingen 6 kilometer bij knopen Benelux. En ook op de A15 nog dikke ellende tussen Rotterdam, IJsselmonde en knopen Benelux 11 kilometer. Dit is tot half 7, het NOS Radio 1-journaal. zie Katie Tunstall. In Zeeland is een meisje overleden aan de complicaties van de mazelen. Jaap van Dissel is directeur van het Centrum Infectie Ziektebestrijding van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit, dit is uh, nog steeds het gevolg ook van, van de mazelenepidemie, zoals die uh, werd genoemd eerder dit jaar. Ja, dit is het eerste sterfgeval als gevolg van de sinds mei in ons land heersende mazelenepidemie inderdaad. Nou, en, en als je het hebt over complicaties van de mazelen, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Um, maas kan complicaties geven, met name in de zin van longontsteking, van oorontsteking, en zelden ook van hersen en hersenvliesontsteking. En met name de longontsteking en de hersenontsteking kunnen natuurlijk uh, ernstig verlopen. Ja, en en ja, hoe snel kan je eraan overlijden als je de mazelen krijgt? Nou, Maas is een ziektebeeld wat uh, ongeveer twee weken nadat iemand is blootgesteld, begint. En uh, op zich geeft dat een uh, afweervermindering... waardoor longontsteking vrij snel daarna kan uh, optreden. Ja. Dus dat kan in het beloop van de flexieziekte vrij snel zijn. En dit, dit kunnen de mensen krijgen die daar niet tegen zijn ingeënt? We zien dat uh, de maaslepidemie met name onder niet-gevaccineerden heerst, inderdaad. En is dat in dit geval ook zo, weet u dat? Het, uh, het is een geval in Zeeland en uh, ik weet in ieder geval, maar veel meer niet... dat het uh, een meisje was dat niet gevaccineerd was tegen deze infectieziekte. Nou, en wat, want als, je, als je het over die epidemie hebt, hoe verloopt die op dit moment? Want u zegt hè, het is al vanaf mei aan de gang. Ja, het is een epidemie die vanaf mei speelt. Die uh, tot de schoolvakanties uh, toenam, tot iets van rond de 180... ...gevallen per week in uh, medio juli. Daarna, waarschijnlijk door de schoolvakanties, nam het wat af. Maar met het uh, hervatten van de scholen nam het weer wat toe. En inmiddels uh, zien we dat de afgelopen weken eigenlijk een stabiel aantal uh, patiënten wordt gemeld... ...van rond de 100 per week, 100 nieuwe gevallen per week. Dat is toch een behoorlijk aantal nog. En, en dat is omdat het uh, besmettelijk is, zeer besmettelijk. Het is een uh, zeer besmettelijke vierziekte inderdaad. Waarbij een beetje het probleem is dat je al besmettelijk bent voordat je herkenbaar bent als mazelengeval dus, dus je weet je bent, ook weer niet dat je iemand anders besmet. Exact. Je bent al besmettelijk voordat uh, vlekjes optreden. En daardoor um, ja, wordt het met name op scholen en ook binnen families natuurlijk uh, gemakkelijk doorgegeven. Z zijn er ook veel mensen in het ziekenhuis opgenomen? Uh, er zijn tot nu toe in deze epidemie zo rond de 120 uh, patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Ja, en en uh, Juist om dit te voorkomen is eerder uh, opgeroepen... mensen met kinderen tussen de 6 en 12 maanden, hè, volgens mij... Uh, om die extra in te enten in, in bepaalde gemeenten of überhaupt in te enten. Uh, komen daar veel mensen voor? Ja, dus we hebben gemeentes waarbij de vaccinatiegraad uh, laag ligt... dus rond, uh, onder de 90 procent. Uh, daar worden jonge kinderen tussen de 6 en de 12 maanden extra gevaccineerd buiten het gewone rijksvaccinatieprogramma... wat eigenlijk pas bij 14 maanden begint en op 9 jaar herhaald wordt. Dat komt omdat uh, de antistoffen van de moeder tegen de mazelen dan uit het kind zijn en het kind dus bevatelijk is voor mazelen. En we zien dat uh, sedert die opgroep ja, zo'n kleine uh, rond de 5000... Uh, extra vaccinaties zijn gegeven in deze leeftijdsgroep. Dus dat is eigenlijk een redelijk aantal. Het, het gaat tenslotte maar om een beperkt aantal gemeentes in totaal... rond de 29 van de 408 gemeentes die daar de oproep voor gedaan hebben. Ja, en, en na dit sterfgeval verwacht u dat daar nog iets aan verandert? Dat dat misschien een dusdanige indruk maakt... dat, dat het aantal mensen dat zich laat inenten zal toenemen? Nou, je verwacht dat um, ook de persoon uit reformatorische gezinten... die nu hun kinderen niet laten vaccineren dat die een wel overwogen beslissing daaromtrent nemen. En ik kan me ook voorstellen dat uh, nieuwe ontwikkelingen... zoals ook het uh, overlijden van een persoon aan de mazelen... wat toch toont dat het weliswaar meestal... maar niet altijd een onschuldige kinderziekte is... ja dat ze dat toch weer meewegen uh, in hun beslissing. En voor de duidelijkheid, alle niet-gevaccineerde personen... tot 18 jaar, die uh, kunnen een inhaalvaccinatie uh, uh, halen. En dat, dat, werkt is, dat, dat werkt dan ook gelijk? Dat werkt dan ook gelijk. Dat werkt eigenlijk heel snel. Het is zelfs zo dat je na potentiële blootstelling, hè, dus als je contact hebt gehad met een geval van mazelen, kan je iemand nog met succes vaccineren. Dus dat werkt inderdaad vrij snel, zelfs al geef je het in de incubatietijd van de ziekte. Oké. Okay. Goed, Jaap van Dissel, dank voor uw uh, informatie. Graag gedaan. Directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding dus van het RIVM. Terug naar de storm. Een van de meest spannende plekken om de storm te zien... is misschien wel vanuit een vuurtoren, 55 meter hoog. Verkeerscentrale Brandaris op Terschelling bijvoorbeeld. Nicolette van Berkel heeft daar de wacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de storm is ook bij u gaan, uh, gaan liggen of overgetrokken? Klopt. Er is uh, inmiddels uh, wat minder wind. Dus de pieken van de storm die zijn duidelijk uh, voorbij. De actuele wind die we momenteel meten, die is west zuidwest west uh, windkracht 9. Nog behoorlijk. En, uh, nog wel aardig behoorlijk, klopt. En er worden nog wel uh, in de loop van de avond nog wat kansen op zware windstoten verwacht uh, tot 90 km per uur. Dus dat is, uh, zeg maar, uh, windkracht 10. Maar de ergste piek, die is uh, voorbij. Want hoe Over was dat uh, bij u toen, toen die ergste piek er was? Nou, dat, uh, dat was uh, hierboven, uh, waar wij dus werken vanaf uh, 55 meter hoogte, ook uh, duidelijk voelbaar. Dus de brandaris die uh, begint normaliter al wat uh, te bewegen vanaf uh, windkracht 10. Maar tijdens de, de piek uh, ging hij nog wat meer uh, tekeer, om het zo maar te zeggen. Nou, had u er wel vertrouwen in dat hij zou blijven staan? Ja, tuurlijk hoor, want uh, het, uh, de stelling is eigenlijk een uh, toren die juist uh, niet beweegt. <laughs> dat is gevaarlijker. Oh, hoezo? Dus, uh, nou ja, dan heb je kans dat, er bijvoorbeeld, uh, he, dat, er, uh, dat die om zou kunnen gaan. Maar dat is bij de brandaris, uh, he, die vanaf al 1594 uh, staat, uh, Die staat probleem. nog steeds zevig. Oh, en, en, en zijn ja. er problemen met de scheepvaart geweest bij u in de buurt? Uh, nee, gelukkig niet. Uh, maar dat is mede doordat uh, wij uh, namens Rijkswaterstaat de scheepvaart... al tijdig uh, hebben geïnformeerd over de verwachte uh, weersomstandigheden... Uh, en omdat het dus al uh, vier, vier uh, dagen van tevoren, hè, vijf dagen van tevoren al uh, heel goed werd ingeschat uh, dat er vandaag orkaankracht uh, zou zijn, zijn uh, de meeste schepen het schepen eigenlijk verstandig uh, geweest om uh, ja, niet uit te varen. En, en god dat ook voor de veerboten, of zijn er nog wel een paar gegaan? Nee, voor de veerboten, de sneldienst die heeft uh, gewoon gevaren. Dat is ook uh, prima gegaan. En er is één afvaart uh, van, de, van de Friesland, dus van de, zeg maar de autoboot van rederij Doekse... die tijdens de piek zou plaatsvinden die ze geannuleerd hebben. En daarna zijn ze ook weer gaan varen. Dus uh, dat is ook allemaal prima verlopen, gelukkig. En de zee, hoe ziet de zee eruit bij u? De zee ziet er momenteel uh, uit, uh, als ik even naar voor u kijk... Uh, de golfhoogte zijn ongeveer 4,5 meter buiten op zee. En je ziet uh, de witte schuimkoppen. En ik hoor de wind hier uh, om de brandaarders uh, loeien. En kon u zien hoe, hoe de hoogste golven waren? Hoe hoog die waren tijdens de piek? Uh, tijdens de piek, uh, nou dat de, de hoogste wind in ieder geval die toen gemeten is... was uh, 45 meter per seconde. Dat was om uh, kwart over 12. Uh, dus dat is de orkaankracht. En toen heeft hij ongeveer uh, rond uh, 5, 5,5 meter gezeten. Zo. Nou, het was een, uh, een mooie, spannende middag daar bij u uh, ja, op Terschelling vanuit de Brandaris. Nicolette van Berkel, dank u wel. Ja, en een goede veilig, avond dank. ook nog daar. Ja, hetzelfde, fijne avond. Fijne ja. avond. Straks na vijf uur meer over de storm. We gaan het ook hebben over de NSE, want de Amerikanen hebben ook gekeken wie, wie belde in Spanje en hoe lang dat duurde. Um, en daar zijn ze verontwaardigd over. Dus ook dat na vijf uur in het Radio 1 Journaal. Vanavond, BNN Today. Ik vind echt dat je respect moet hebben voor ouders die zeggen: wij hebben een bepaalde kijk op seksualiteit. En wij vinden gewoon de manier waarop dat op school gebeurt, daar niet bij pas. Vanavond om half negen. Met name in christelijke kring wordt over seksualiteit heel hoog gedacht. Op Radio 1. Is christelijke seks anders dan niet-christelijke seks? Luister en kijk mee op Radio1.nl. Goede seks, christelijk of niet. <lacht> dat dat zijn toch hormonale, biologische dingen? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.